Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De basisscholen en middelbare scholen gaan weer open. Vanaf volgende week zijn de leerlingen weer welkom op school, zegt demissionair minister Slop van Onderwijs. Het is goed nieuws voor de leerlingen. Het is belangrijk voor hen dat ze voor hun ontwikkeling ook weer naar school kunnen gaan. En ook voor hoe ze in hun vel zitten is het ook heel erg belangrijk. Dat weten we ook uit... ...de schoolsluitingen die we gehad hebben, dat deze mogelijkheid weer voor hen geboden wordt. Studenten op het mbo, hbo en de universiteit krijgen voorlopig online les. De tentamens in het praktijkonderwijs gaan wel op school door. Op 14 januari wordt er overlegd over of zij ook weer open kunnen. De zoon van Peter Erdevries Vries is gewaarschuwd dat hij ook gevaar loopt. De recherche onderzoekt een tip die is binnengekomen. Dat onbekende Royce de Vries willen vermoorden, meldt het parool. In juli werd zijn vader doodgeschoten, misdaadverslaggever Peter R. De Vries. De reden voor het gevaar zou kunnen zijn dat Royce de Vries als advocaat de zussen van kroongetuigen Nebel B bijstond. Honderden mensen die een vaccin zouden krijgen in Noord-Holland stonden gisteravond voor een lege deur. Ook maar in Midemeer hadden de vaccinatiecentra gesloten omdat het hard waaide en stormde. Maar de sms waarin dat stond, hebben veel mensen niet gekregen, lag volgens de GGD aan een storing. De Oekraïense minister van cultuur heeft een boze brief naar Netflix gestuurd. Hij is niet blij met het nieuwe seizoen van de serie Emily in Paris. In die serie zit een Oekraïense vrouw die stilt uit een winkel... en die daarna bang is dat ze het land wordt uitgezet. De Oekraïense minister noemt het karikaturen... en vraagt zich af wat mensen over zijn land denken als ze dit zien... En hij is niet de enige. Op social media zijn veel Oekraïners boos en beledigd. Het weer, regelmatig zon, het waait ook flink. Zo kans op een onweersbui in het zuidoosten. Het is vandaag een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is een aanrijding geweest op de A7 Zaanstad richting Den Oever. Tussen Hoorn en Wogenum staat 3 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. De rechter reishok is daar nu dicht.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 Kerst, ZFM, dit is Kerst met ZFM. Met nu. nu, de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Zo'n ruig begin van het derde uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Met die ou van Bon Jovi. Blijft gewoon een lekkere plaat, Cor, de Living on the Prayer. Ja, je bent een beetje ruig aan het worden. Ja, ja, ja steeds ruiger, joh. dat wil je niet weten. Lekker, ja, dat soort muziek tussendoor. Maar heel veel. Ik heb ook een beetje top 2000 geluisterd. Ja. Maar daar zitten echt ruige, echt ruige nummers tussen. Ik kan wel wat laten horen. Dan denk ik echt van. Weet je het oh, zeker? Oh my god. Weet je het zeker? Ik heb, het, uh, ik heb, ik heb de plaats, platen geplaatst onder Harry. Nou, dan weet je het wel.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 Doe maar eventjes dus niet. Ja, ik sla me over. Goed. goed. Uh, wat gaan we nog meer allemaal in het derde uur doen? Ja, we gaan het doen in het uh, derde uur. We hebben straks het uh, dier van de week. Verline. En die zit in het dieren dierenhuis. En die zoekt graag een, een nieuw baasje. We hebben een klein berichtje over uh, Pit Report. Dat gaan we toch doen. Er is niks met de Formule 1 meer. Maar uh, dat gaat natuurlijk wel straks beginnen. En we hebben daar nieuws over. Ik ben heel benieuwd wat het is.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 GM Silk en uh, deze is er ook uh, eentje van, uh, Core Let the music take control. Was Wat ten... jij waarschijnlijk nog uh, never, nooit niet uh, van gehoord hebt. Ja, of? natuurlijk ken ik deze. Maar... Ja, ken je wel? Ja, deze ken ik wel. Oké, okay, gelukkig, gelukkig. Maar het was geen Ball, maar een robbelblok. <laughs> een robblock, ja. <laughs> een robblock, ja. Ja. Yeah. Oké. Okay, ZFM Race Radio.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 is alweer de volgende race. En dat is over 78 dagen, u, 11 weken. Dat is heel snel. Nog maar 11 weken. Ja, ja, ja, ja lekker, we gaan lekker, lekker. En uh, ja, Formule 1-commentaar van Olaf Mol... die moeten we natuurlijk gaan missen. Want uh, ja, Viaplay heeft de boel overgenomen. En die heeft bedacht van nou, we doen niet Olaf Mol erbij...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 Met die historische Grand Prix of zo uh, hadden ze een optocht. En er uh, stond er ook een van die wagens die stond in de. In stond die in de Haltestraat. Oh, nou zegt dat, uh, dat, dat, dat weet met, ik. Niet. Dakar. Ja, paar... In ieder geval Dakar uh, ook uh, niet uh, vergeten. En uh, nog even over het salaris van uh, Max. Ik weet bijvoorbeeld, hey, het was heel spannend. Hè? Wie gaat uh, de wereldtitel uh, uh, behalen? Gelukkig uh, de goede kant opgevallen voor uh, onze uh, Max uh, Verstappen.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 Nou ja, waar ik wel last van heb is dat de benen niet zo willen in, in dergelijke. Daar hebben ze in de jaren 80 een plaatje over gemaakt. Fruitcake. En ja, iedereen kan hem inmiddels wel meezingen. Want het is een echte disco klassieker geworden. Hier is je nog een keer op de zaterdagmiddag. My feet won't move. This is no Het is altijd zo leuk, hè? van uh, oudejaarsdag uh, dag en avond en uh, nieuwjaarsdag natuurlijk ook. Dat we lekker aan de oliebollen kunnen, Cor. Dat bedoel ik. Mond nog vol van de oliebol. Ja. ja je hebt zo'n krentenbol. Ja, dat zijn lekkere bollen die we hier uh, in de studio van uh, CFM hebben. Jorge kijk en My Feet Won't Move. Ja, voordat we beginnen aan het dier van week. jij had nog een andere over de pit report om dat toch nog uh, even af te maken. Honden.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 inderdaad een, een leuk hond vindt en een hond zoekt. Kijkt u even bij de dierenbescherming.nl... op dierenasiel, dierenthuis, kennenbalans. Dierenopvang, dierenasiel, dierenhonden, dier... en dan uh, 13, 16. Ja, oh, dat heb je uh, heel goed onthouden. De naam is dus Feline. En dat speel je als F-E-L-I-N-E. En daar staat ze op de website. Nee, gewoon uh, bij het uh, kennen met thuis uh, kijken... dan komt het uh, helemaal goed. Het is echt een schatje. In de nieuw binnengekomen. Even onderonder onder kijken en dan zie je Felien staan. Mooi, de nou, Portugese schone. Ja hoor. Ja. moest ja. moesten ineens ergens anders aan denken. Ja. Maar ze blaft wel naar mannen, hè? Dus uh, dan weet je dat. Ja, we hebben toch een keertje die uh, vrouw in de uitzending gehad die Lier uh, zongt. Ook een Portugese schone. Ja, die blafte ook trouwens, nou, inderdaad. Nou, dat, dat, <laughs> dat was een, dat, dat een spatje. <laughs>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 The learn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 10 euro. Hé? Ik heb 10 euro. Jeetje, ja, ik had helemaal niks. 000. Ja, op een lot ik, van 30 euro. Ik had een paar nulletjes erachter verwacht, maar ja, helaas. 10 euro. Gefeliciteerd, <laughs> hoor. Ja, dankjewel. En, uh, ja, maar vanavond, dus uh, de herhaling van, uh, van uh, de toespraak van de burgemeester. 8 uur op TV, kanaal 40 CFM-TV.